3 uur. NTO Radio 1 met Misha Blok. Nou, bijna. Margreet Spijker ook goed. Uh, om mantelzorgers te ontlasten moet er geëxperimenteerd worden met part-time verpleeghuizen. Dat is de wens van onder meer VVD. En namens de partij schuift straks aan Tweede Kamerlid Sophie Hermans. Dat na het NOS-journaal van 4 uur. Met Lot Lewin. Het Amsterdamse kandidaat-gemeenteraadslid van Forum voor Democratie, Ramatar Singh, stapt op. Hij was de nummer twee op de lijst. Hij kwam deze week in opspraak door een WhatsApp-groep. Daarin schreef hij onder meer dat homorechten de samenleving dommer hebben gemaakt. Homo's hebben een relatief hoger IQ, schreef hij, maar schaden de samenleving doordat ze zich niet voortplanten. Ramatar Singh zegt in zijn afscheidsverklaring dat hij advocaat van de duivel speelde en het standpunt niet onderschrijft.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 De eerste politie heeft negen mensen aangehouden voor plunderingen van twee supermarkten tijdens een sneeuwstorm in Dublin gisteravond. Ze worden ervan verdacht dat ze één supermarkt met een graafmachine hebben omgetrokken en bij een andere supermarkt werd ingebroken door een gat in de deur te zagen. Door de storm kon de politie moeilijk bij de supermarkten komen. Uiteindelijk zijn de verdachten dankzij de inzet van le legertrucks en sneeuwschuivers gepakt. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht kan het lokaal glad worden. De temperatuur ligt dan tussen de 0 en de min 5. Morgen af en toe zon bij 3 tot 9 graden. Verkeersinformatie is er ook. Helene de Geest. Er staat file op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch... tussen Bokstel en Vught, 4 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten, want er is een ongeluk gebeurd... en er zijn twee rijstroken dicht. Op zoek naar een leaseauto met karakter?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 NPO Radio 1. WNL. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag. Er moet geëxperimenteerd worden met parttime verpleeghuizen om mantelzorgers te ontlasten. Hoe dat er in de praktijk uit gaat zien, dat hoop ik zo te horen van het VVD Tweede Kamerlid Sophie Hermans. Die is aangeschoven in de spiksplinten nieuwe studio van NPO Radio 1. En WNL-verslaggever Mark Kampers, die is vanmiddag in Alphen aan de Rijn. Volgens mij zonder schaatsen, Mark. Wat ga je daar doen? Ja, Goedemiddag, Margreet. Ik uh, ga mee met de dierenabalance. Want door de vrieskou draaien zij overuren. Er komen normaal gesproken tien meldingen binnen. En het zijn er vandaag al dertig. Uh, het gaat met name om vogels die dan uh, vastgevroren zitten. Nou, ik ga uh, vanmiddag even meerijden met de dierenabalance. Dieren redden. Heel graag tot later, Mark. En wij uh, volgen ook het WK-baanwielrennen. En dat doet NOS-verslaggever Sebastian Timmerman voor ons. Hoe is het daar, Sebastian? Nou, ik heb uh, al goede prestaties gezien. Van bijvoorbeeld Elis Ligley, de Olympisch kampioen uh, van Rio de Janeiro op de in de groepsprint. Zij kwam in actie op de 500 meter individuele tijdrit. Ligley heeft een uh, moeilijke periode achter de rug. Want sinds Rio was het kommer en kwel met haar om diverse redenen. Maar ze kwam vandaag goed voor de dag, want ze wordt vierde in de kwalificatie. En dat betekent dat we haar vanavond terug gaan zien in de finale op die 500 meter. En als je dan kijkt naar de tijd, ze was drie tiende langzamer dan de winnares van de kwalificatie. De Rusin Schmeleva. En vooral bij de start verloor Elis veel op de Rusin, Dus daar valt nog wel wat te halen vanavond. Ook Kira Lambrink is trouwens door naar de finale op die 500 meter. En ik heb ook al Jan Willem van Schip zien rijden. Gisteren behaalde hij het zilver op de puntenkoers als losstaand onderdeel. Nu is hij begonnen aan de vierkamp en daar heeft hij het eerste onderdeel van gewonnen. Dus dat was een goede start. En Annemiek van Vleuten probeert op dit moment om de finale te bereiken... van de individuele achtervolging. Of dat lukt horen we over een minuut of veertig. Heel graag dan tot later, dankjewel, Sebastiaan. Meepraten, dat kan bijvoorbeeld via Twitter, hashtag WNL... of apenstaatje WNL op zaterdag. Wie is het nieuws van dit weekend in De Drie van WNL. Een Turks imam in Hoeren heeft wel degelijk een oorlogsspreek gehouden. Politie en burgemeester spraken dat in eerste instantie tegen... maar de Telegraaf zegt kenners te hebben gesproken... die het toch echt bevestigen. Hoofdredacteur van de Turks-Nederlandse krant De Kanttekening, Mehmet Sirit. Om eerlijk te zijn, ik ben niet verbaasd. Want uh, zulke preken, zulke taal horen gewoon afgelopen vier, vijf jaar... op de Turkse tv's via de schotels... dat wij nu ons uh, nu opwenden uh, over een preek over oorlog in uh, Syrië tegen de Kurden. Maar uh, de Turken worden gewoon dag en nacht met, met soortgelijke haattaal... en, en een oorlogstaal, worden, die worden dus gewoon dag en nacht onverdompeld uh, in de Turkse media. 25.000 stemmen zijn al uitgebracht in de verkiezing... voor het beste raadslid van Nederland. De uiteindelijke winnaar wordt op 20 maart op deze zender bekendgemaakt... in een speciale radiouitzending van Omroep WNL. Nog tot 7 maart kunt u stemmen. En dat kan op wnl.besteraadslid.nl. Thomas Drissen van campagnebureau BKB geeft een update. Vorige week het leek een beetje uh, leek alsof de strijd al gestreden was... Er ...beginnen er toch nog nieuwkomers in de, in de top 15 uh, te komen. Dus uh, Hans Molders bijvoorbeeld, die uh, staat nou ontzettend hoog met 380 stemmen. En dat komt onder meer omdat Thierry Baudet over hem heeft uh, getweet en uh, campagne gevoerd. Marilise Roos, die staat nou erg hoog met uh, 540 stemmen uit Bloemendaal... Naar aanleiding van onder andere een portret... dat Goedemorgen Nederland heeft gemaakt over haar. U hoorde het net al in het NOS-journaal Jernas Remar-Tarsing. aspirant raadslid voor Forum Democratie in Amsterdam. De nummer twee daar trekt zich terug. En ik wil graag Wierd Duk om een reactie vragen. Politiek commentator van de Telegraaf. Dag Wierd. Ja, hallo Margreet. Voor je het onvermijdelijk? Uh, ja, lijkt me wel. Um, ik ben ook niet politiek commentator, maar algemeen verslaggever. Maar goed, um, ja, dat was ook onvermijdelijk... omdat Ramad Ram Singh al eerder in opspraak was geraakt. En daarna heeft hij zich in appgroepjes... Uh, met heel tientallen andere mensen... weer uitgelaten over um, kwesties als IQ... Um, ...dingen gezegd over homoseksuelen die verkeerd kunnen worden begrepen. Dus hij heeft de politieke ambacht gewoon kennen, niet goed onder de knie. En dan moet je als partij uiteindelijk een daad stellen... ...en zeggen we nemen afscheid van jou. Denk je dat het de partij was en niet hijzelf? Nou, hij is natuurlijk druk op hem uitgeoefend, omdat zijn positie onhoudbaar is geworden. En dat begrijpt hij hopelijk zelf ook. Um, dus zo gaat dat dan. En dat is voor het vorm van democratie beter. Dus sowieso voor het vorm van democratie lijkt mij beter. Dus een keer afstand te nemen van dit soort idiote uh, gedachtenspinsels over IQ. En, uh, hè, nou ja, rassen hebben ze daar niet over, maar wel over het IQ-verschil tussen volkeren en zo. En zich te concentreren op um, wat er in Nederland uh, werkelijk belangrijk is. En dat zijn hele andere kwesties willen zij, zoals zij zeggen, belangrijk worden in Nederland... en op een gegeven moment gaan meebesturen, medegeren... dan wil je toch echt met andere kwesties en thema's moeten gaan bezighouden... met dit, dit soort onzin. Um, jij denkt dus niet dat Baudet het betreurt dat hij nu weggaat? Natuurlijk ja, betreurt Baudet dat, omdat Rommel vanaf vanaf het begin... Uh, eigenlijk op een bepaald moment... een hele trouwe adjudant is geweest van de partijleiding... en altijd zich enorm heeft een Energieke jongen is het toch geen kwaaie jongen verder... Uh, dus hij is een van de vertrouwelingen uh, van de mensen van de eerste uur. Maar ja, op een gegeven moment moet je gewoon natuurlijk... Het gaat om politiek, dus je moet eigenlijk voor je geld kiezen. Je moet dus wel geloofwaardig blijven natuurlijk. En nu is er gewoon te veel herrie rond deze ene jongen telkens. Hartelijk dank voor de reactie, Wierduk. Graag gedaan. Door bezuinigingen op verzorgingshuizen blijven ouderen thuis wonen. en De zorg die de ouderen nodig hebben moet daardoor ook van mantelzorgers komen. Maar de voltijdsmantelzorger heeft het zwaar en kan wel wat steun gebruiken. VVD en D66 willen experimenteren met part-time verpleeghuis. En bij ons in de studio VVD Tweede Kamerlid Sofie Hermans, welkom. Goedemiddag. Even voor alle duidelijkheid. Wat, wat is nou precies het verschil tussen een verpleeghuis en een bejaardenhuis... waar vroeger bijvoorbeeld mijn oma ook in zat? Ja. Ik denk dat de term bejaardenhuizen die komt, uh, als ik het goed zeg, uit de jaren zestig. Toen uh, kwam de wet op de bejaardenorde. En toen zijn we bejaardenhuizen gaan bouwen. Het was er grote woningnood. Um, en om huizen, uh, eensgezinswoningen eigenlijk vrij te maken, um, zijn we die bejaardenhuizen gaan bouwen voor ja, mensen die ouder werden, of bijvoorbeeld weduwe of wedonaar werden. Um, dus dat waren echt ja, huizen speciaal voor ouderen gebouwd. Niet, niet gericht op. Per se gericht op verzorging of verpleging, maar gewoon aparte huisvesting eigenlijk. En uh, inmiddels hebben we verpleeghuizen. En in verpleeghuizen vindt echt um, intensieve zorg plaats voor mensen of omdat ze bijvoorbeeld uh, geestelijke, dem uh, aan dementie lijden... of lichamelijke beperkingen hebben die, ja, die het nodig maken... om ergens te wonen waar je intensief verpleegd wordt. Goed, dus u wilt het opnemen voor mensen die wel ziek zijn. Dus niet uh, mensen die gewoon ouder zijn... en het misschien uh, ja, dat het goed zou zijn om die mantelzorgen ook te ontlasten. Nee, het gaat echt om de oudere Nederlander die uh, ziek is... of in ieder geval gebrekkig. Nou... Waar het plan van D66 en VVD zich op richt is... Um, er zijn heel veel mensen in Nederland die gelukkig nog, nog thuis wonen. En daar krijgen ze uh, soms een beetje hulp en ondersteuning bij. Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of wat verzorging door een wijkverpleegkundige. En heel vaak ook intensieve zorg en ondersteuning door een mantelzorger. Um, en uh, voor deze groep, die is nog niet toe aan de stap naar het verpleeghuis... want dat is wel echt intensieve uh, verpleging die je daar krijgt... maar die zouden um, wel geholpen kunnen zijn bij een paar dagen in de week... Op een andere plek, om op een andere plek te kunnen wonen. Uh, zelf om een beetje te wennen... om de drempel uh, straks misschien naar een verpleeghuis te verlagen... maar vooral ook, terecht ook om wat u zei, om die mantelzorger... op wie heel veel terechtkomt, om die een beetje ademruimte te geven. Ja, heeft, heeft u zelf een voorbeeld aan, aan, aan wat voor iemand denkt u waarbij u denkt nou dat, die zou toch echt wel een steuntje kunnen gebruiken? Wat heeft u voor voorbeelden gehoord waardoor u denkt nou dit is toch echt een heel goed experiment? Ja het zijn veel gesprekken die ik uh, gevoerd heb in de afgelopen periode en hetzelfde geldt voor, voor Vera Bergkamp van D66 en wij zo um, uh, uh, so zijn we bij elkaar gekomen en tot dit idee gekomen en, en zelf had ik Toevallig afgelopen week nog sprak ik een meneer... die heel intensief gezorgd heeft voor zijn uh, inmiddels overleden vrouw. En hij zei, ja, het werd alsmaar zwaarder. En ik had eigenlijk heb je het zelf niet zo heel erg door. Maar mijn omgeving zei op een gegeven moment van... goh, uh, hou je dit nog wel vol? En toen uh, is hij daarover gaan nadenken. En ook, ja, hoe kan ik nou voor mezelf iets meer lucht creëren... zodat ik de dagen dat, uh, dat mijn vrouw gewoon thuis is... dat ik nog beter voor haar kan zorgen en het nog fijner is eigenlijk. Het, is voor, het was vorige maand dat het al bekend werd dat er een experiment zal komen als het aan deze twee partijen ligt. Hoe zijn de reacties geweest? Ja, de minister heeft inmiddels ook toegezegd dat hij een, een experiment of een pilot gaat, gaat starten. En uit de Kamer um, kwam eigenlijk ook wel steun. Omdat we wel breed zien dat um, voor die groep die ik net omschreef, die gelukkig nog thuis woont... Um, wel zorg en ondersteuning nodig heeft... dat mogelijk ook wel steeds een beetje meer wordt. Die willen het liefst ook thuis blijven wonen. Maar hoe, hoe kan je dat nou op een goede manier doen... zonder dat je in crisissituaties belandt... of eigenlijk te laat, als het al te laat is... in één keer die stap moet maken naar een verpleeghuis? Ja, dat snap ik. Uh, maar ik begreep dat er ook huizen waren die zoiets hadden van... ja, maar dit bestaat al lang in Nederland. Ja, dat klopt. Je hebt, um, uh, we hebben op verschillende manieren de zogenaamde respijtzorg geregeld. En die is er ook op gericht om, om mantelzorgers even te ontlasten. Maar die groep waar wij ons op richten, daar is het nou net niet zo voor geregeld. Dus je hebt de wet langdurige zorg. Um, daar zit, zit, zit dat flink in geregeld, die respijtzorg. Gemeenten bieden het ook wel aan, maar dat is vaak kort. Een middagje of een, een dag en meer incidenteel. En wij zoeken naar een structurele vorm... om voor deze groep iets te organiseren... die het echt mogelijk maakt... Om, om goed en fijn langer thuis te kunnen wonen. Met andere woorden, het bestaat toch eigenlijk niet. Want het zijn nu andere mensen die worden opgevangen. Ja, klopt. En de gemeentes, blijven die daarover gaan? Ja, die, die zul je hier zeker voor nodig hebben. Want om dit te organiseren... moet je natuurlijk heel goed samenwerken met gemeenten. Met uh, de thuiszorg, met de wijkverpleging... met, met zorgaanbieders in de buurt... Dus je hebt, we hebben die gemeente hartstikke hard nodig. Ja. Nu is het zo dat op dit moment er een vreselijk tekort is aan personeel in de zorg. In ziekenhuizen, in, nu al in de uh, verpleeghuizen. Dus het is een heel sympathiek idee. Maar uh, hoe, hoe gaan we het regelen dan zonder al die extra handen? Ja, U heeft helemaal gelijk. Er is een groot, uh, grote vraag naar mensen um, te werken in de zorg. Daar moeten we ook keihard aan werken en alle zeilen bijzetten... om dat, uh, dat voor elkaar te krijgen. Maar ik denk dat we... we mogen nooit het ene probleem laten liggen... omdat er een ander probleem is. Ik denk dat we tegelijkertijd een heleboel dingen... Uh, moeten aanpakken en moeten oplossen. Uh, aan de slag moeten gaan daarmee. En het arbeidsmarktvraagstuk is er daar zeker, uh, zeker een van. Um, maar, maar deze groep waar ik het net over, uh, over had... die mensen die thuis wonen... die dat ook heel graag willen... Uh, maar die we met een steuntje in de rug... dat, dat zelfs nog wat langer kunnen laten doen... Ja, daar moeten we ook... Uh, moeten we ook wat voor doen, moeten we ook een oplossing voor verzinnen. Is het u eigenlijk te doen om de mensen zelf of om die mantelzorger? Om allebei. Omdat ik denk dat uh, de mantelzorger een beetje ontlast, een beetje lucht geven... Um, ongelooflijk belangrijk is om, om die, die zorg en die ondersteuning... zo lang mogelijk en zo goed mogelijk vol te kunnen houden. Uh, maar ook voor mensen om wie het gaat, de cliënt zelf... een beetje wennen aan een, aan een verpleeghuis, ook omdat, en dan, dat raakt heel erg aan dat arbeidsmarktvraagstuk waar u het net over had... de beeldvorming over verpleeghuizen is, is negatief... Uh, vind ik heel onterecht. Ik heb in het afgelopen jaar op heel veel plekken gekeken... en ik, ik ben echt onder de indruk van onze verpleeghuiszorg. Maar, de, maar het beeld is heel anders. Dus voor mensen de drempel om naar een verpleeghuis te gaan... is ook om die reden hoog. Nou, Het kwam ook door verhalen van bijvoorbeeld Hugo Borst... die dan zei, uh, nou, het is helemaal niet goed gegaan met mijn moeder. Ik bedoel, Er zijn inderdaad wel wat negatieve verhalen in het nieuws gekomen. Dat klopt? Ja, zeker. En er is ook wel werk aan de winkel. Dat, ik, ik, uh, dat ontken ik ook zeker niet. Maar uh, het soms ontstaat er wel eens een beeld alsof het allemaal kommer in kwel is in onze verpleeghuizen, En dat, dat wil ik, beeld wil ik echt bestrijden. Um, en ik vind ook echt dat we die andere kant moeten laten zien. Dat we die, die mooie, die, die goede en die liefdevolle zorg... Die, die al die zorgprofessionals in die verpleeghuizen geven... dat we daar met trots en respect over moeten praten. Want alleen dan denk ik dat het uh, ons gaat lukken... om al die mensen die we nodig hebben in de zorg... om die te werven en om die enthousiast te maken... om ook te kiezen voor de zorg. Is het niet zo dat we eigenlijk de grenzen wel hebben bereikt van de participatiesamenleving? Want dat werd toen bedacht en dat was natuurlijk ook handig. Van laten we, laten we allemaal meedoen en onze eigen uh, vaders en moeders helpen, want daar gaat het ook vaak over. Maar ja, mensen zijn ook zelf al aan het werk of hebben zelf nog kinderen thuis wonen. Het is eigenlijk een beetje te veel. Nou, ik denk dat we er heel goed naar moeten kijken waar. Um hoeveel je op welk moment kan vragen. En um, een, een ander voorbeeld van iemand die ik uh, sprak in een verpleeghuis. Uh, haar man leidt aan dementie, maar is nog heel jong. is uh, Begin 50. Zij, zij zelf zit ook nog volop in... Uh, is aan het werk, heeft een baan, uh, een gezin, zorgt voor haar kinderen. Um, in dat geval is het natuurlijk... als je ook moet zorgen voor... Of wil zorgen, ik zeg moet zorgen... maar het is vaak een vanzelfsprekendheid. Ja, hè? ja we um, willen het ook. Ja, ja. zeker. En dat, maar als je dat allemaal moet Combineren, is dat echt pittig en heel intensief. En ik vind dat we daar heel goed naar moeten kijken... omdat um, ja, dat, dat voor iedereen draaglijk en, uh, en, en ook te doen is. Is het nou zo dat wij in de toekomst overal weer... toch een soort van bejaardentehuiskolossen kunnen verwachten... als dit uh, experiment slaagt? Nou, dat denk ik niet. Die, met het woord kolossen zegt u het al. Volgens mij uh, is dat echt een, een, een tijd die we, die we gehad hebben. En als je kijkt naar wat mensen graag willen. Als je kijkt naar, nou, als u misschien nadenkt over als u zelf ouder bent. Uh, ik zie het nu bij mijn, mijn eigen oma's. We hebben, stellen hele andere Eisen, we hebben hele andere wensen en behoeften over hoe we oud willen worden en waar we oud willen worden. En dat is niet meer in die betonnen gebouwen met die lange gangen en al die deuren eraan. Dat is veel liever kleinschaliger en nog veel liever in je eigen, in je eigen huis, in je eigen omgeving. Um, en maar die part-time verpleeghuizen, waar, waar komen die dan? Of, of zijn ze er allemaal al en worden die kamertjes veel kleiner? Of, of hoe ziet u dat dan? Nou ja, het zijn... Plekken in verpleeghuizen, maar het zou ook in een zorghotel of een zorgpension kunnen zijn. Of um, in een respijthuis, zoals, uh, zoals we die uh, ook wel eens op televisie hebben gezien. Maar gezellige bungalowtjes in de, in de bossen? Nee, maar dit zijn be bestaande plekken plekken, bestaande huizen, bestaande voorzieningen... om dat, dat woord maar eens te gebruiken, waar, waar bedden zijn... waar ook uh, verplegend en verzorgend uh, personeel is. Um, en natuurlijk moet je heel goed kijken hoe je dan die bedden... hoe je dat flexibel kunt inzetten. Uh, omdat de ene paar dagen van de week uh, meneer de Vriester is... en de andere paar dagen van de week mevrouw Jansen. Maar dat zijn allemaal systeemvragen, waar we naar moeten kijken... Ben ik, ben ik helemaal met u eens... maar waarvan ik wel denk, ja, dat, die gaan over het systeem. Daar vinden we wel een oplossing voor. Het gaat erom dat we voor de mensen... die, die graag thuis willen blijven wonen... en die dat ook kunnen als we de zorg en ondersteuning om hen heen goed organiseren... en die mantelzorgen af en toe een beetje lucht geven... Ja, dan denk ik dat er een heleboel mogelijk is. Goed, dus u erkent wel dat er nog wat obstakels zijn. van waar, waar verblijven ze, en welke handen aan het bed... maar het idee is wat u betreft geslaagd als het experiment in ieder geval kan beginnen. Ja, zeker. Want ik denk dat zo'n experiment, zo'n pilot... is ook hartstikke belangrijk. Omdat je goed moet kijken voor welke groep... Uh, in welke setting, hoe werkt dat ook voor organisaties. Dus um, ja, een, voor mij is het geslaagd als de pilot gaat beginnen. En als het ons lukt om, om een goede vorm te vinden... waarin we voor de mensen om het gaat... en voor hun mantelzorgers iets goeds kunnen doen. Het zou heel uh, mooi zijn. Ik wil hartelijk danken voor de uitleg. Sofie Hermans, VVD Tweede Kamerlid. Goedemiddag. De dierenambulance heeft het ook hartstikke druk met dit koude weer en WNL verslaggever Mark Kampers is in Alfa aan de Rijn. En Mark jij zei al dat er veel meer meldingen zijn. Met name de vogels hebben het zwaar. Ja, met name watervogels. En uh, ik zei het al uh, aan het begin van deze uitzending... Uh, 40 meldingen zijn er vandaag al binnengekomen. Normaal zijn het er 10 uh, ja, of 15. Dus het is ontzettend druk. Bij mij staat Ginette uh, Groep. Ze is hoofdcoördinator uh, van de stichting Dierenabalans Alphen aan de Rijn. Uh, goedemiddag, goed druk hebben jullie het eigenlijk? Het is op het moment verschrikkelijk druk. En eigenlijk niet bij te benen met drie wagens... Ja. En allemaal vrijwillig, want u werkt al 21 jaar als vrijwilliger... bij de dierenambulance een hele tijd. Um, kunt u ook vertellen wat voor dieren hier allemaal precies binnenkomen? Nou, je kan het zo gek niet bedenken of we hebben het gehad. Van de walibi, een kameel, een uh, slangen, krabben, kreeften, leguanen... Tot de gewone huistuin en keukendieren. Ja, maar voornamelijk ook echt die watervogels. Hè? Want wat gebeurt er met deze kou? Met deze kou komen de, ja, veel watervogels in problemen. Die kunnen niet aan hun voedselvoorziening komen. Die zitten vast in het ijs en ja, verzwakken. Dus ja, het is op en neer gaan met watervogels ophalen op het moment. En die zitten dan vastgevroren in het water? Ja, die zitten vastgevroren. Uh, nou ja, wij kijken uiteraard zelf of we ze los kunnen krijgen. Of met behulp van de reddingsbrigade. En ja. Anders komt de brandweer uh, ons helpen. Zelfs de brandweer? Want als zo'n vogel in het water ligt... dan is die uh, bevroren. Ja, wat kunnen jullie dan doen als dierenambulance? Als die te ver ligt, uh, ja, daar gaat onze veiligheid voor... dan uh, roepen we specialisatiehulp van de brandweer in. Die halen hem eruit. Uh, wij zorgen dat het dier uh, warm vervoerd wordt naar de opvang. Uh, en daar wordt hij nagekeken, gecheckt en direct verzorgd. Ja, want we staan hier bij de opvang. Hoe gaat het in zijn werk als hier straks bijvoorbeeld een watervogel binnenkomt? Als hier straks een watervogel binnenkomt... Dan komt hij uit zijn kooitje, dan gaat hij op de behandeltafel. Dan wordt hij van top tot teen nagekeken. Uh, uh, zitten er bloedzuigers in? Zijn er breuken? Zijn er open botbreuken? Krijgt hij zo nodig medicatie en wondverzorging? En dan uh, gaat hij op hok met uh, voer en water. Ja, en dan voor 48 uur geloof ik, hè? Maximaal 48 uur, ja. Wij zijn in principe in de noodopvang. En uh, ja, alle dieren proberen wij binnen 48 uur naar de uh, reguliere vervolgopvangen te rijden. En u heeft het ontzettend druk. Uh, vandaag zijn er volgens mij vier mensen actief. En uh, ja, u bent vrijwilliger al 21 jaar dat is een hele tijd. Kunt u het wel een beetje bijbenen met, uh, met al die mensen? Ja hoor, dat gaat goed. Ja. Weet je, ik ben ooit begonnen als uh, leuke ritje erbij. Leer ik al van de Rijn wat beter kennen. Ik woonde hier net. Uh, nou ja, totdat het nu uh, dik 40 uur per week kost. 40 uur per week als vrijwilliger actief ja. en dit soort dagen de telefoon staat rood gloeiend. Net gingen er gewoon vijf meldingen, geloof ik. die telefoon ging continu af. Is het wel een beetje te doen dan? Uh, ja, het, het is behelpen op het moment en uh, we rijden met twee drie wagens en ja, we doen wat we kunnen. We leggen mensen uit dat het soms wat langer duurt voordat we komen. Spoed gaat voor. Ja en gisteravond was u thuis en toen moest u toch nog even, ja, even de wagen in en uh, op pad. Toen uh, kwam om kwart over negen de melding dat er nog 19 meldingen open stonden. En uh, nou, toen ben ik met mijn man op de derde wagen gesprongen en meldingen gaan wegrijden. U heeft een heel groot hart, uh, hoor ik wel, voor dieren. Nou, het is ontzettend druk. Ik ga jullie niet ophouden. We ga, ik ga zelf ook mee. Misschien kan ik een handje helpen. Want er staan nu vier meldingen open. Dus we gaan met uh, de bus gaan we opzoeken naar dieren die onze hulp uh, Heel hard nodig hebben. Ik zeg wil, want ik ga gewoon meehelpen. Ja, doe dat. <laughs> Participerende <laughs> journalistiek. Dankjewel, Mark Campos. Graag tot later. Iedere week vragen wij een van onze commentatoren... naar zijn of haar mening over het nieuws van vandaag. En vandaag is dat Esther Voet. Dag, Esther. Dag, dag. Waar wil jij het over hebben? Nou, we houden het maar even bij de dieren. dieren. Nou, doe dat. Uh, en, dan die. <laughs> en dan die op de oostvaarders passen. Aha, ja, die dieren die in het wild mogen leven. Juist. Um, daar is ontzettend veel over te doen. Vooral omdat er heel veel emotionele reacties zijn... van mensen die het erg moeilijk vinden... dat die dieren het nu heel zwaar hebben. Ja, het is een uh, ongekend, strenge winter. Maar alle experts zeggen... die dieren moeten niet worden bijgevoerd... En wat gebeurt er, dat wordt nu wel gedaan. Niet zozeer uit het welzijn voor die dieren... maar meer als comfortfood voor de mensen die niet kunnen accepteren... dat uh, de natuur vreed is en dat dit er ook bij hoort. Het is daarnaast ook een uh, foutgevolg van het polderen. Ik denk dat wij in Nederland een heel duidelijke keuze moeten maken. Kunnen wij daadwerkelijk qua ruimte zo'n enorme wildernis aan... zoals de Oostvadersplassen zijn? Of moeten wij gewoon de keuze maken? Daar is te weinig ruimte voor. En leven wij gewoon in Parkstad Nederland? Wat je ziet is dat daar constant compromissen in zijn gesloten... met het huidige gevolg dat er dus een heleboel dieren sterven... omdat Oostvadersplassen niet groot genoeg zouden zijn... voor die dieren om hun voedsel te vinden. Ja, 6, 6, Ik vind het een drama. Ja, dus jij, uh, jij denkt dat het beter uh, ofwel moeten opheffen oostwaardersplassen als uh, wildernis, Nederlands wildernis. Als wildernis, ja. ja. Ofwel uh, dan maar niet voor. Meer ruimte bieden. Nou meer. ja, en meer ruimte bieden aan die dieren. Hè. Ik geloof dat die de reeën moeten, bijvoorbeeld en de herten, die moeten bijvoorbeeld door kunnen gaan naar de Veluwe. Um, en dan moet je weer van die ecoducten moet je gaan uh, bouwen die natuurlijk een godsvermogen kosten. Dus ik denk dat daar gewoon een hele scherpe keuze in moet worden gemaakt. Maar dat er op dit moment gewoon de oren wordt laten hangen. Hè? De commissaris van de Koningin heeft opdracht gegeven... om die dieren dan maar bij te voederen. Ja, de van de koning, omdat een ja. aantal mensen het zo... Ja, omdat uh, van de koning. Sorry. Oh jeetje, ik loop ja, ik, nee, nee, wij allemaal. Ga door. <laughs> <laughs> maar Logische dat, fout. Dat, uh, dat, dat, dat we de oren laten hangen naar, e naar emotionele... Uh, non-argumenten, dat lijkt me echt de achterdeur uit. Goed, maar ze, maar ze gaan het uh, toch doen. En uh, nou ja, voor, voor dit moment zijn de dieren misschien wel even blij mee. Maar da da daar ging het jou niet over natuurlijk, hè? Nou, en daarbij komt het is helemaal niet goed voor die dieren... want hun spijsvertering staat nu op lager. En door meer te voeren gaat hij weer op hoger. Worden die beesten sneller uh, uh, bronstig waardoor ze ook weer sneller uh, uh, uh, uh, kotertjes krijgen. En dat is dan ook weer helemaal niet goed voor de natuur. Dus het is een gecompliceerde zaak... waar veel beter naar gekeken moet worden... maar waar we niet met, emotio uh, met emotionele uh, wan uh, uh, zaken aan de gang moeten. Want dat is de achterdeur uit. Dankjewel Esther Voet voor jouw reactie op het nieuws... waar jij verbaasd over was. Straks horen we jou opnieuw. Maar dan als opiniemaker bij WNL Opiniemakers. En dat is uh, niet tussen zes en zeven vandaag... maar om half zes, dus van half zes tot half zeven. Dat heeft te maken met uh, voetbalwedstrijden. Naast uh, Esther Voet zijn straks zakenvrouw van het jaar Elske Doets... en de fractievoorzitter van CDA in Apeldoorn... Jan Dirk van den Borg aanwezig. Straks praten wij uh, over het... Uh, Financieel Economisch Nieuws met Martine Wolzak van het eh, Financiële Dagblad. Maar ook met misdaadjournalist Bram Endedijk. En dan gaat het over voertuigcriminaliteit. Autodiefstal, het is een fluitje van de Sint. En als het goed is, kan Patrick hem nu openen. Klik, open. En nu stapt hij in. Ik moet, de, ik moet de kast bij de deur houden. En nu kan hij ook starten. Ja, grote economische schade straks meer in onze rubriek Stand van Nederland. Nu eerst het NOS Journaal van Handveld. NPO Radio 1. Het is Lot lewin de, het Amsterdamse gemeente, kandidaat-gemeenteraadslid voor Forum Democratie Ramatar Singh stapt op. Hij was de nummer twee op de lijst. Hij kwam in opspraak door een WhatsApp-groep. Daarin schreef hij onder meer dat homorechten de samenleving dommer hebben gemaakt. Ramatar Singh zegt in zijn afscheidsverklaring dat hij advocaat van de duivel speelde en het standpunt niet onderschrijft.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 En de twijfelachtige eer van slechtste film van het jaar gaat naar de Emoji Movie. De animatiefilm over emoticons heeft vier Golden Raspberry Awards gewonnen. Onder andere voor slechtste scenario en slechtste regisseur. De Raspberry Awards zijn de jaarlijkse tegenhangers van de Oscars. Het is ook wel verfrissend om te horen wie het het slechtst heeft gedaan. Marco Verhoef al op de schaats gestaan vandaag? Nee. Nee? Niks nee. voor jou? Ja, op zich wel. Alleen de tijd is te kort. Ik moest te veel werken. En uh, ja, dan moet je echt weer het ijs gaan opzoeken. En uh, dat uh, vond ik net even te veel dit jaar. Nou, dan vind ik de hele belangrijke vraag. Kan het dan morgenochtend nog? Als je vroeg bent... En het hangt er ook een beetje vanaf waar. In het zuiden van het land komt de temperatuur vannacht rond het vriespunt uit. In het noorden vriest het nog 5 graden. En daar zal morgenochtend dus ook nog wel prima zijn. Maar het kwik loopt op. In de middag is het in Noord-Nederland morgen 4 graden. En in het zuiden 7 tot 9. Nou ja, dan kun je wel ongeveer er vanuit gaan dat het met de meeste ijspret redelijk snel gedaan is. We hebben het overigens vannacht te maken wel met wolkenvelden. En er kan ook wel hier en daar wat lichte neerslag vallen. Als dat gebeurt, kan het plaatselijk ook glad worden. Als dat wat, wat als motregen is, dan kan het inderdaad bevriezen op de weg die onderkoeld is. Als dat sneeuw is, dan kan dat natuurlijk ook allemaal voor wat uh, perikelen zorgen. Het zijn absoluut geen grote hoeveelheden. En dat maakt het ook heel moeilijk om aan te geven waar dat dan gaat gebeuren. Morgen overdag is het meest droog. De zon schijnt geregeld. In de loop van de middag van het zuiden uit weer bewolking. En tegen of in de avond gaat er dan weer wat regen vallen. Ja, maar toch nog heel even. In het noorden kun je dus nog wel in de ochtend blijven schaatsen. In het midden van het land lukt dat niet? Nou ja, dat is altijd heel moeilijk te zeggen vanaf een afstand en 24 uur vooruit. Maar de kansen worden wel snel kleiner. En als je nou echt nog even wil, dan zou ik vooral naar Noord-Nederland gaan. Want daar maak je het gewoon het langst kans op, nog redelijk ijs. En in de rest van het land gaat het morgen toch denk ik uh, ziender ogen achteruit. Ja, en is dit het laatste restje winter? Ja, daar ga ik wel van uit. Want volgende week zitten we misschien met de nachttemperatuur... nog een keer dicht bij het vriespunt of een keer een graad eronder. Maar overdag vaak 7 of 8 graden. Uh, maandag en dinsdag is het meest droog. Woensdag en donderdag kan er af en toe wat regen vallen. Uh, geen grote hoeveelheden. We worden er niet kleddernat van. Maar echt dat winterweer met die heerlijke vrieskou... die zijn we wel een beetje kwijt. Dankjewel, Marco. Verkeersinformatie hebben we ook. Ik neem aan Helene de Geest. Ja, dat klopt inderdaad. Er staat uh, één file en dat is op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch. Tussen Bokstol en Vught, vijf kilometer. De vertuiging is daar een half uur. Er is een ongeluk gebeurd. Daar zijn nogal wat auto's bij betrokken. Het is dus een behoorlijke ravage waardoor er twee rijstroken dicht zijn. Dankjewel. BNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag. We zijn er nog een uur met WNL op zaterdag. Straks de WNL-verslaggever Mark Kampers. Hij rijdt vanmiddag mee met de dierenambulance in Alfa aan de Rijn. Het regent daar een noodoproepen. U hoort hem straks. En we gaan nog wel even naar NOS-verslaggever Sebastiaan Timmerman. Hoe ja. is het daar? Daar... Daar hebben wij net gekeken naar uh, het onderdeel uh, Tempo Race. Dat was het tweede onderdeel van uh, de Vierkamp. Jan-Willem van Schip had het eerste onderdeel op zijn naam geschreven. Maar het tweede onderdeel dat is wat minder goed verlopen. Daar uh, moest hij toch behoorlijk wat concurrenten laten gaan. Maar. Na twee onderdelen doet hij nog zeker wel mee voor de medailles. Sowieso weten we dat vanavond bij het avondprogramma, in de, bij de finales... Annemiek van Vleuten een medaille gaat veroveren op de individuele achtervolging. Want zij uh, is tweede geworden in de kwalificatie en staat dus in de finale voor het goud. Sowieso goud of zilver voor Van Vleuten. Het verschil... Met de winnares van die kwalificatie. De 21-jaar jonge Chloe Dijgert uit de Verenigde Staten. Was wel groot. 9 seconden over 3 kilometer genomen. Maar die Dijgert reed dan ook een wereldrecord hier in Apeldoorn. En dat was een grote verrassing. Maar voor vleuten. Dus in ieder geval uh, heeft zij een medaille. Zeer waarschijnlijk wordt dat vanavond dus zilver op die 3 kilometer lange individuele achtervolging. Dankjewel, Sebastian Timmerman. Voor het WK-baanwiel wat gaan we doen? We gaan naar WNL op zaterdag, de economische uh, uh, rubriek De stand van Nederland. Hebben we mooi muziekje bij? De stand van Nederland: verhalen achter de economische cijfers. En zo is dat. Twee mensen hier in de studio, Bram en Dijk. Hij werkt voor het WNL-programma Stand van Nederland. Maar dan de televisierubriek, vanaf komende woensdag ook weer te zien. En Martine Wolzak is van het Financiële Dagblad. En wij gaan het zo hebben over het economisch nieuws van deze week. Maar we beginnen met de televisieaflevering. Die gaat over autodiefstal. En jij bent ook een misdaadjournalist. Dus dat is helemaal in jouw vaarwater, zeg maar. dit keer Bram, die aflevering. Um, het gaat over autodiefstal. en dan blijkt ook dat het wat uitmaakt... wat voor auto je hebt. Hè? Ja. Wat voor auto rijd je zelf? Uh, ik heb een hele oude Audi. 400.000 kilometer op de teller. Als je hem start, dan doet hij altijd brrr, en dan bid ik maar dat hij start. Maar hij doet het voorlopig, doet hij het nog. En zeker ja. met, met deze temperaturen. Ja, precies. Uh, staat hij in, uh, in, de, in de top van de auto's die uh, makkelijk gestolen worden? Ja, die staat wel in de top. Ik denk dat die van mij iets te oud is, uh, om, om nog uh, fatsoenlijk mee te nemen. Maar het merk wel, als je per merk kijkt, dan staat Audi in de top drie. Uh, samen met Volkswagen en Land Rover. En dat gaat dan over alle modellen natuurlijk. Dat is een soort gemiddelde. Oké, okay, dus dat is een risicovolle. En Martine, wat voor auto ga jij? Ik rij in de Renault Megane en ook een hele oude en ook nog eens een diesel, dus je komt er Duitsland bijna niet meer mee in zometeen. Dus ik, ik vermoed dat ik hem vrij veilig voor de deur kan laten staan. Ja, is überhaupt niet meer zo populair, las ik, dit dieselauto. Uh, Goed, um, waar loop je, uh, Bram, het grootste risico... dat je s ochtends bijvoorbeeld ineens geen auto meer hebt? Nou, dat is, zijn eigenlijk ik, twee op twee plekken. De grote steden en, en grensplekken. Dus plekken aan de grens waar de auto snel naar het buitenland kan. Zo zie je veel Limburgse steden in de, in de top staan. De top op drie staan bijvoorbeeld twee Limburgse steden. Heerlijk op nummer drie en op nummer twee Amsterdam. Maar de koploper waar de kans op een autodiefstel groot is... is Valkenburg, dus ook in Limburg. Dat vind ik toch wel verrassend... Ja, nou ja, dicht bij de grens. Hè. Dus uh, je, bent sneller weg. je bent sneller weg van de politie. Dat kan een reden zijn. Uh, uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek... bleek deze week dat Nederlanders zich minder onveilig voelen. En ze zijn ook veiliger. Minder mensen zijn vorig jaar slachtoffer geworden... van veel voorkomende criminaliteit, zoals woninginbraken, geweld en diefstal. En hoe is dat dan met de autodiefstallen? Nou, daar ook. Hè. Dat gaat goed, zou je kunnen zeggen. Er worden minder auto's gestolen. Tenminste, er worden, worden minder aangifte gedaan... Uh, qua autodiefstallen. En best wel forse. Hè. Als je kijkt, in 2010 waren er nog ruim 14.000 per jaar. En afgelopen jaar, nou ja, 8600. Dus dat is wel een flinke afname. Maar wat je ook ziet, is dat... De kans dat je auto wordt teruggevonden of dat er een dader gepakt wordt, dat daalt ook. En 1995 was dat nog meer dan 70% kans dat als je auto was gejat, dat die werd teruggevonden op een of andere manier. En uh, afgelopen jaar was dat 40%, dus werd slechts 4 op de 10 gestolen auto's werd op een of andere manier teruggevonden. Hoe kan dat? Een reden daarvoor is, um, kan zijn, moeten we zeggen... is dat auto's uh, tegenwoordig ook worden gestolen voor de onderdelen. Dat betekent dat er een bepaalde garages zijn... die demonteren gestolen auto's... omdat ze die onderdelen ofwel kunnen verkopen... ofwel makkelijk in nieuwe autovrakken kunnen zetten. En daar heb je heel veel geld mee kunnen verdienen. En je kan je voorstellen, als jouw auto wordt gestolen... en er wordt helemaal uit elkaar gehaald... ja, dan vind je hem niet meer terug. Want dan is het je auto niet meer en dan zijn het allemaal verschillende onderdelen. Precies. Dus dat zou een reden kunnen zijn daarvoor. En wat doen ze dan met... Uh, met de rest van het karkas? Nou, nee, ze doen dat heel snel. Ze kunnen echt in, in ruim anderhalf uur, een uur... kunnen ze zo'n hele auto strippen. En wat er dan overblijft... dus halen ze airbags eruit, et cetera. En wat er dan overblijft, dat persen ze echt bij elkaar. Dan heb je gewoon een, een klein pakketje over. En ja, daar kun je wel snel van af. Maar daar zijn echt uh, mensen in gespecialiseerd. die, die ja, Met z'n vijven wordt zo'n hele auto dan helemaal uit elkaar gehaald, ja. Nou, wat een naar idee. In de uitzending horen wij het verhaal van uh, een slachtoffer van autodiefstel. Het is Peter van Tol en het had hem heel erg uh, aangegrepen. Het was uh, met een Rome-auto. Ja, het superveel uh, pk zeg maar, 270 uh, pk. Hij gaat van 0 tot 100 in uh, 5,5 seconden. Uh, ja, als je hem start ook, heeft het een uh, heel mooi geluid. Uh, ja, voor de rest de kleur, de blauwe kleur, die is echt specifiek voor dit uh, type R-model. En uh, ja, mooie velgjes erop, uh, open dakkie. Dat is gewoon een full option auto. Kost ook uh, een hoop geld: uh, 25.000 euro. En uh, ja, maar wel uh, ja, super blij mee zeg maar, dat ik uh, deze auto kon rijden. Ja, het maakt dus niks meer uit als je een heel uniek exemplaar hebt. Dan uh, kan die dus net zo goed gestolen worden. Ja, juist, misschien wel, hè? Want, nou ja, juist... dat is populair natuurlijk. Een, een exclusief ja. model eh, vertegenwoordigt weer natuurlijk een bepaalde waarde. En niet elke auto wordt natuurlijk gestolen om uit elkaar te worden gehaald. Als een auto heel snel kan gaan, wat deze doet, dan zou het natuurlijk ook een auto kunnen zijn die gestolen wordt voor nou ja, andere vormen van criminaliteit. Bijvoorbeeld kraken of, of, of vluchtauto. Daar moet je een bepaalde snelheid mee kunnen halen. En die auto van Peter, ja, die, die, kon wel aardig, die kon je wel aardig op zijn staart trappen. Oké, okay, maar goed dat je zo opvalt bij je, bij je bankoverval. Dat lijkt me niet zo handig. Ja, ik weet het niet. Ik verplaats me niet zo vaak in bankovervallen. Maar in ieder geval is zijn auto. Uh, in ieder geval is hij niet meer teruggevonden. Hij deed aangifte. En het rare was dat hij binnen een dag te horen kreeg van de politie dat ze niks voor hem konden doen. Mm -hmm. Waar zat hem dat in? Ja, ik denk bij hem vooral omdat. Kijk, het gaat tegenwoordig automatisch, hè, via internet. En er waren niet heel veel aanknopingspunten. Zijn auto was gestolen. In het begin waren er nog geen camerabeelden. Later Later wel. Dan heeft de politie het onderzoek weer even opgestaat. Maar uiteindelijk ja, is er niks gevonden. En dat hoor je natuurlijk wel vaker. Dat, ja, dat een auto niet wordt teruggevonden als hij is gestolen. Ja, um, nou ja dan, hoe dan ook uh, heel frustrerend. In de uitzending is ook te zien hoe ongelooflijk eenvoudig het is voor uh, criminelen om een auto te stelen. Ben je er wel eens bang voor, Martine? Dat je auto wordt gestolen? Of denk je er überhaupt niet aan? Nee, ik ben er niet heel erg bang voor. Nee, ik denk uh, dat ik eerder ben eerder bang voor gewoon schade door een aanrijding. Of uh, uh, dat, uh, dat hij gewoon geparkeerd staat, dat iemand er tegenaan botst dan dat me iemand mijn auto gaat jatten. Ja, je denkt er gewoon niet aan. Nou, ik denk ook serieus dat het bij deze auto niet zo'n groot risico <lacht> <psycho> is. <lacht> ik denk dat het de een hele reële inschatting is. Maar Waar ik wel heel benieuwd naar ben... is uh, um, dat als het zoveel makkelijker geworden is... om die auto's te verbergen, zeg maar, door ze uit elkaar te halen... hoe komt het dan toch dat die diefstal zo is afgenomen? Hebben jullie daar enig idee van? Nou, niet per se. Nee, het, is, het is natuurlijk niet de enige reden... waarom auto's worden gestolen. Um, maar daar heb ik niet per se een verklaring voor. Nee, waarom dat is. Waarom dat afneemt. In die uitzending is te zien hoe eenvoudig het is voor criminelen... om een auto te stelen als er een autosleutel in de buurt is. Wat we nu doen, is dat Patrick die gaat de auto laten roepen om een handzender. En ik ga met dit apparaatje datzelfde signaal bij de deur roepen. Dan ga ik hier... Kijken of, of hier een sleutel aanwezig is. En dat kan ik zien, omdat hij communiceert met Patrick. Patrick gaat nu naar de auto toe. En als het goed is, kan Patrick hem nu openen. Klik, open. En nu stapt hij in. Ik moet de, ik moet de kast bij de deur houden. En nu kan hij ook starten. Ja. Echt een uh, fluitje van een centen. Ja, dit zijn auto's met een soort keyless systeem. Dat betekent dat je een sleutel hebt... Waar je niet meer zeg maar, he, hem open maakt door op een knopje te drukken of gewoon de sleutel om te draaien. Maar als die vlakbij de autodeur is, kun je de autodeur openen. En je kan hem dan ook starten met zo'n startknop. Dan hoef je dus niet meer de sleutel en stopcontact te doen. En dat systeem is dus de ja misleiden en dat gebeurt ook door criminelen, door zeg maar dat signaal op te vangen uh, en daarmee eigenlijk een auto te openen en daardoor heb je geen baksteen meer nodig of koevoet maar kun je inderdaad gewoon met zo'n apparaatje kun je een auto openen en kun je er ook mee wegrijden ja, daar hebben de fabrikanten dus niet goed over nagedacht... toen ze het op de markt brachten, denk ik. Ja, nee, er dus is wel wat verandering gaande nu. Maar er rijden natuurlijk nog heel veel auto's rond die, die dat systeem hebben... en uh, die je nog steeds gewoon kan openen. En we zijn dan met die man door de straat gelopen... en dan wijst die zich aan, nou, die kan ik openen, die kan ik openen, die kan ik openen. Fluitje van een cent. Nou, goede reden om uh, dat systeem dus even niet in je nieuwe auto te hebben. In de uitzending uh, ben jij ook bij een loods geweest. En die loods lag eerder helemaal vol met gestolen auto-onderdelingen. Laten we even luisteren. Nou, dit is nou een voorbeeld van uh, de industriële wijze... waarop auto's in Nederland worden gestolen... en vervolgens uit elkaar worden getrokken. Uh, je ziet, dit is een hal waar vroeger Rijnaken werden gebouwd. Uh, het is vier verdiepingen hoog. Uh, en hier lagen ruim 18.000 onderdelen. Uh, en die kwamen, waren afkomstig van auto's... die inderdaad achterom uh, erin werden gereden. En eigenlijk vrijwel naar de diefstal... meteen uit elkaar werden getrokken. Ongelooflijk, zeg. En zijn ze nu, ja, je zou denken als, als ze als hen hebben opgespoord dan dan hebben ze zo'n enorme slag toebedeeld en, en gebeurt het minder vaak. Dat ze ja. onderdelen uh, eruit halen. Ja, nou ja, dit, deze, dit was inderdaad was een soort. Een, die, die loods was vier verdiepingen hoog. Dat was echt een, een fabriek. was dat. Uh, en ja, daar hebben ze ook heel veel winst gemaakt. Dus ze zijn het onderzoeken op het spoor gekomen. omdat de 18 jongen. Hè, die gelieerd was aan dat bedrijf. in de Ferrari rondreed, zeg maar. Dus er is, er is ook wel enigszins geld mee te verdienen. Dat was dan weer niet handig van hem. <laughs> nee, ja, <laughs> nou, ja goed. Da daardoor is het onderzoek begonnen. Maar ja, ja, je ziet dat als dit gebeurt, dat dat. het ja, gebeurt echt op grote. De schaal en uh, daar is echt, echt serieus geld mee te verdienen inderdaad. En dat doen ze dus ook. Uh, ja, je hebt zelfs een, een bedrijfje dat ook uh, de, de helpt met de auto's opsporen. En uh, nou, die is dan zeg maar nog succesvoller dan de politie. Hè? Dat zit ook in die uitzending. Maar um, nou, ik zou zeggen, ga gewoon kijken woensdag. De stand van Nederland op televisie dus op uh, NPO 2 om vijf uh, voor half negen komende woensdag. Ik wil jou uh, hartelijk danken voor nu uh, Bram en de Dijk. En ik ga zo uh, doorpraten met uh, Martine Wolzak van het Financieel Dagblad over het uh, economisch nieuws... Uh, van deze week. Gaan wij eerst nog eens even naar uh, Mark Kampers. Want die is in uh, alfa aan de Rijn. En de reden is... omdat door de kou er allemaal dieren in de problemen komen... dat er heel veel meldingen zijn. Uh, waar, waar is er een melding van gekomen, Mark? Ja, ik zit op dit moment uh, in de auto... met twee medewerkers uh, van de, de Dierenalbalans. We zijn uh, onderweg naar een nieuwe melding. En de eerste melding hebben we al verwerkt. Er staan nog drie open. Dus we hebben het uh, ontzettend uh, druk. Uh, net je hebt net BDBU even aan het afhandelen. Want je moet natuurlijk al je administratie ook bijhouden. Ritten Wat hebben we net aangetroffen? Want we zijn nu alweer onderweg naar de nieuwe melding. Ja, we hebben zojuist een uh, jonge vrouwtjes eend opgehaald. Verzwakt, koud. En uh, die gaat met ons mee. Uh, de, de eerste check zien we geen verwondingen. Op de opvang gaan we dan uitgebreid kijken. En, uh, dan wordt ze lekker warm weggezet met voer. En dan gaat ze waarschijnlijk naar een vervolgopvang om aan te sterken. En als ze sterk genoeg is, uh, mag ze weer terug. Ja, want we rijden hier uh, ja, door de polder. En uh, je ziet veel slootjes, die zijn allemaal uh, dichtgevroren. En dan zie je dus dat allemaal zwanen die allemaal aan de kant staan. Hè? Ze staan uh, aan de kant van het water. Uh, hoe lastig is het eigenlijk voor die beestjes om te overleven met, uh, met deze temperaturen? Het is in dienst in lastig. Het water is bevroren, dus ze kunnen geen water snavelen, zoals dat heet. Maar ook hun voeding zit in het water, dus ze krijgen ook weinig eten binnen. Ze proberen wel wat in het gras te pikken, maar ja, dat is niet voldoende en leidt ook weer tot de zogenaamde grasprop. Die blijven dan in het stukje onder de snavel hangen. Dus ja... Het is, het, is, het is lastig voor ze. Wij zijn blij dat het dooi gaat inzetten. die ja, zijn blij dat het dooi gaat inzetten. Het zijn dus voornamelijk ook ondervoede beestjes die jullie aantreffen. Maar wat voor, voor, wat voor meldingen krijgen jullie nog meer binnen eigenlijk? Uh, buiten de watervogels. We zijn nu onderweg naar een uh, halsbandparkiet. Die is aangevallen door kraaien en is gepikt en gewond. Ja, dat is gewoon uh, territoriumstrijd. Uh, maar je hebt ook nog de gewone meldingen die er altijd zijn. Uh, de, de loslopende honden, de aangereden katten. Uh, de, überhaupt dieren die aangereden worden. En ik ga de volgende melding aannemen. Je gaat de melding, laat we eens even opnemen. Ik ben benieuwd. Uh... Een dierenambulance. Ja, Ze krijgt nu dus een melding binnen. En mevrouw achter het stuur die, uh, is ook uh, vrijwilliger voor de dierenambulans. Uh, hoe, hoe lang werkt u eigenlijk op de dierenambulance? Het werkt nu een jaar voor de dierenambulans. Okay, nog eens. vrij kort. En uh, nu onderweg dus naar een nieuwe melding. Wat komen we voornamelijk tegen? Ook uh, zwanen hè, die dan vastgevroren zitten, geloof ik? Ja, klopt. Die komen dan met het dat is nat. En komen ze vast te zitten op het ijs. de Ja. ja. En dan, wat kunnen jullie dan doen? Want kun kunt niet zo makkelijk een zwaan uit het water krijgen natuurlijk. Als hij vastgevroren zit. Meestal ja, proberen we vanaf de kant met voer ze los te krijgen. Dat ze gaan bewegen. Waardoor ze zichzelf losfrikken. En lukt dat niet, dan schakelen we de brandweer in om te helpen. Je merkt het dus. Het is hartstikke leuk eigenlijk. Die kou, je kan lekker schaatsen. Maar ja, ook heel veel negatieve gevolgen heeft het dus. Er moet soms zelfs een brandweer aan te pas komen om een vogel te redden uit het water. En wij gaan nu snel door naar een nieuwe melding. Doe dat. Tot later, Mark Kampers. De stand van Nederland. Verhalen achter de economische cijfers. Ja, Martine Wolzak van het Financiële Dagblad is uh, aangeschoven, hoorde je net ook al. toen Bram hier uh, nog was. Uh, Martine, jij wilt het uh, graag hebben over de banken. Want die krijgen hulp bij het opsporen van uh, dubieuze transacties, witwaspraktijken, terroristengeld. Ja, en ik dacht, kunnen ze het zelf niet meer aan? Is het zoveel? Nou, die, die hulp is zowel uh, gevraagd als ongevraagd. En uh, twee collega's van mij, Ivo Bukkering en Vasco van der Boon... hebben daar uh, deze week een aantal uh, verhalen over gemaakt. En dat begon met ING. ING ligt uh, onder het vergrootglas. Bij het Openbaar Ministerie hier in Nederland, maar ook in Amerika. Voor een aantal zaken. Uh, ja, die kan je een beetje vangen onder de noemer integriteitsrisico's. Maar het gaat bijvoorbeeld om witwassen... Of uh, betrokkenheid bij het betalen van smeergeld. De bank wordt daarvan uh, van, uh, van verdacht. En is in gesprek over schikkingen. Dus dan kunnen ze de straf en een rechtszaak uh, afkopen. Um, en een van de onderdelen van die schikking... en dat is vrij uniek in Nederland... is dat het Openbaar Ministerie wil dat zij de komende tijd... bij de bank mogen meekijken. Naar wat voor risico's er op dit vlak zijn. Dus dat is... Uh, ongevraagde hulp. Uh, er is nog geen akkoord over die schikking. Dit blijkt uit de uh, bronnen die wij uh, gesproken hebben. Uh, ING zou er ook, nou ja, niet, niet echt om staan te springen. Dat er de komende tijd uh, zo nauw door justitie meegekeken wordt binnen de bank eh, wat daar wat allemaal gebeurt. Ja, want is, uh, ik kan me ook voorstellen dat het voor sommige klanten helemaal niet zo'n fijn idee is dat, het, uh, dat dit nu zo mag. Want je hebt ook zoiets als een bankgeheim. Nee, nou kijk, het gaat hier echt om integriteitsrisico's. Hè? Dus over hoe gaat de bank daarmee om? Dus als er een, een zaak is waarvan ze zelf denken: van uh, ja, hier zou wel eens wat aan de hand kunnen zijn. Wat, wat voor maatregelen nemen ze dan? Hoe gaan ze dat dan beheersen? Uh, dat, dat is het ene. Het andere is dat de banken zelf nu gezegd hebben... En, uh, dat zij eigenlijk ook wel graag wil meer met justitie... maar ook met de Belastingdienst, met de FIOD willen samenwerken... om dit soort dingen op te sporen. En ja, dan denk je natuurlijk meteen van... wacht eventjes, zitten straks al die diensten in mijn bankgegevens te neuzen? Ja. En uh, daar heb je misschien ook wel helemaal geen zin in. Als je helemaal niks verkeerd doet, dan, uh, dan wil je dat misschien. vind je dat toch ook geen prettig idee. Nee. En dat is zeker niet het geval. Dus het bankgeheim, zoals we dat kennen, dat je niet zomaar uh, persoonsgegevens van uh, mensen, mogen banken echt niet delen met dit soort instellingen. Behalve als zij inderdaad zien dat er dingen gebeuren die waarschijnlijk niet in de haak zijn, dan hebben ze zelfs een meldingsplicht. Ja, het is in het verleden dus, vaker fout het, het, gegaan. Hè? Dat is ze hebben het, geleerd. Ja, ja, ING ligt dus nu uh, onder, uh, onder is onderwerp van onderzoek. Rabo de Vimpelkomstzaak heeft zaak. ook al een hele en grote Rabo boete heeft gekregen. onlangs weer een, een boete van honderden miljoenen gekregen. Omdat zij betrokken zouden zijn bij witwassen in uh, Amerika. Ja, een van hun Amerikaanse vier jaar, ja. Ja. Um, ja. Dus het, het, er zijn wel zeker dingen fout gegaan in het verleden. En ABN AMRO heeft zelfs werknemers geruild met de field. Ja, die willen dus van elkaar leren van hoe pakken we dit nou aan? Want uh, je, ja, je kunt denken, uh, uh, die banken letten zelf niet op, maar het is ook ontzettend ingewikkeld. Ze hebben een gigantische hoeveelheid transacties en klanten. En het is heel moeilijk om te screenen wie zijn nou de mensen waar we echt op moeten letten. En hoe krijgen we dan de transacties boven tafel waar het om gaat. En daar zouden ze van elkaar kennis kunnen uitwisselen en kunnen leren. En dan gaat het dus niet om ik geef jou nu al mijn klanten en al mijn transacties. Het is meer het gezamenlijk ontwikkelen van systemen. Met behulp bijvoorbeeld van big data, om sneller die speld in de hooiberg <laughs> euh, boven tafel te krijgen. Okay. En dan ja, een dreigende handelsoorlog. Ik ben benieuwd of jij dat ook zo ziet. In ieder geval is er flink gereageerd op de aankondiging van president Trump. Hij wil het dumpen van goedkoop staal en aluminium voorkomen... door de importtarieven fix op te schroeven. 25% op staal, 10% op aluminium. En dit is een fragment uit RTL Z van de Boswinkel. Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium... zijn het startsein van een internationale handelsoorlog... Ja, is dat ook wat jij dacht? Nu krijgen we een handelsoorlog? Nou, dat zou kunnen. Ik denk dat het nog een beetje uh, te, te vroeg is... om dat nu al te zeggen dat dat gaat gebeuren... Um, als je een beetje kijkt hoe de reacties zijn de afgelopen uh, dagen... dan zie je dat nou ja, Europa heeft heel duidelijk gezegd... we zijn het hier niet mee eens en wij vinden het onterecht... als onze staalfabrikanten hiermee te maken krijgen. Ook Canada Mexico zijn heel boos. China heeft gezegd, dit is ontzettend dom. Uh, zij zijn de grote exporteurs van staal op de wereldmarkt. Maar tegelijkertijd... Um, ja, het wordt er nog niet. Amerika meteen met enorme tegenmaatregelen om de oren geslagen. Die liggen wel klaar, hoor. Uh, Europa uh, heeft daar de afgelopen maanden al heel hard aan gewerkt. Want dat was natuurlijk al bekend. Hè. Dit was een verkiezingsbelofte van Trump. Er werd rekening mee gehouden dat hij dit zou gaan doen. Dus er is van tevoren over nagedacht van ja, hoe slaan wij dan terug? Ja, want ze hebben heel veel concurrentie van, vanuit China. Ja. Vanuit Europa uh, dacht ik dat het nog wel mee viel. Maar oh, China niet. is de grote exporteur van goedkoop staal op de wereldmarkt. En dat drukt de prijzen voor staal. Uh, daar hebben andere staalfabrikanten last van. Wij ook eigenlijk? Wij, wij last... ook, ja. Wij hebben natuurlijk de hoogovens uh, Tata Steel... Uh, exporteert voor volgens mij een half miljard ongeveer per jaar... naar de Verenigde Staten. Die hebben ook al echt een beroep gedaan op de Amerikanen. van. Ja, Wij willen een uitzondering, want wij zijn gewoon hè, een eerlijke fabrikant. En wij dumpen niet, we werken niet onder de kostprijs. En wij hebben Amerikaanse klanten... Die die deze producten gewoon heel hard nodig hebben en ze krijgen daarin ook steun van uh, de Nederlandse regering, van de Europese commissie, maar tot nog toe uh, en is als er al tegenmaatregelen komen, lijkt het dat die evenredig zullen zijn dan wat de Amerikanen gedaan hebben, dus niet nog harder ertegen ingaan. Nou, al, het kan best zijn dat als er redelijk beheerst gereageerd wordt, dat dat niet tot een totale handelsoorlog hoeft te escaleren. Laat als dat wel zo is, zou dat wel heel zorgelijk zijn. Nou, laten we daar niet op vooruitlopen of van uitgaan. Dan uh, de modewinkels. De Primark draait uh, minder lekker. Daling van omzet 1%, maar toch. Uh, het merk is uh, blijkbaar toch niet meer zo in trek als uh, voorheen. En HM, ja, die had eerder uh, aangegeven heel erg last te hebben van uh, Primark, die moet ook aan uh, de bak uh, omzet dalen. Winddaling, forse winddaling: 13 procent. En komt nu met allemaal nieuwe namen. Ze hadden al een, een concern met allemaal bijnamen. Ja, jij kende dus ze al. He, Monkey en Cost, maar ik kende dus het nog niet. Maar uh, er komen nog meer. Arcad Afound, Nijden, Noodzakelijk Kwaad. Uh, ja, hoe zie je dat? Uh, in, de, in de modebranche is dit, uh, nou, ik denk, een goed over idee. Par over Parma kan je natuurlijk zeggen dat het, die waren een tijdje geleden ontzettend vernieuwend. En uh, ik kan me herinneren dat echt alle media, verslaggevers naar de Primark stuurde om reportages te maken over hoe meisjes van heinde en verre kwamen... om een dagje naar de Primark te gaan. Ja, de vraag is natuurlijk, hoe vaak ga je een dagje uit naar de Primark? Dat hoeft niet meer, met... want het zit overal. Ja, en de nieuwigheid raakt er natuurlijk een beetje vanaf. Uh, maar ik denk ook wel, de Primark is heel erg hè? hoog volume, snel vernieuwen... nieuwe collecties, heel goedkoop. Uh, maar het gaat allemaal weer wat beter economisch gezien. En dan hebben mensen toch ook de neiging... om weer iets hoger in het segment in te zetten. Dus iets duurdere merken te gaan kopen. En dat is ook een beetje waar de H&M dus op inspeelt. Niet alleen maar de H&M die we kennen... met ook vrij snel wisselende collecties... en uh, behoorlijk uh, aan de prijs. Maar ook in dat hogere segment te proberen klanten te gaan werven. En daar zijn die merken die jij net allemaal noemde... een voorbeeld van. En uh, deze week is Arkt opengaan of Arket. Ik ben er nog niet uit hoe je het uitspreekt in, uh, in Amsterdam. En dat is dan eigenlijk weer de, de duurste winkel... die H&M tot nog toe geopend heeft. Die is echt wel een beetje bedoeld voor de, voor de 30-plusser, uh, die wat meer te besteden heeft. Ik wil jou uh, hartelijk danken, Martine Wolzak... van het Financiële Dagblad. Straks nog een half uurtje WNL op zaterdag. Dus heel graag blijft luisteren.